Ik keek naar de tekenfilm en naar het journaal. Broem, broem. brom, brom, Naar het journaal. Toen hij eruit kwam, zei hij met brommende stem. Ik wil niet meer lopen. De tram voor het raam reed naar de frietekraam. Hij had patat, patat, patat uit het vet. Met mayonaise erbij en een kroket. Brom, brom. Joerledie, joerledie. Brom, brom. En een kroket. Ging naar het zwembad. Doop van de plank in het diep. Het spatte ontzettend en iedereen riep. Is nat omdat hij zo stretters bad. Hij is geen heer, geen heer, geen heer in het bad. Stuur toch die weer uit de stad, zo dat was dat. Broom, broom, kudeladee, kudeladee. broom, broom. Zo dat was dat, zo dat was dat. Zo dat was dat, was dat. Ik roep, verlieft ie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 En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Oh, Dit is de Zomer van ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Zing me, zing me Een zeer goedemorgen vanuit uh, de studio aan de Tolweg. Mijn naam is Ben Zonneveld... en wij gaan weer Goedemorgen Zandvoort doen op zaterdag 5 september. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan het praten met Rens, die hangt al aan de lijn. Uh, jongerenwerk in Zandvoort tijdens en voor corona. Daarna gaan we over thuiskoosje praten met Joke van Looy. En ineens is er een winkel op de boulevard... en daar praten we over met Mark Drommel. In het tweede uur praten we met Martijn Hendricks van de VVD... Uh, speerpunten voor de komende periode... de samenwerking VVD-Zandvoort-Halem en noem het maar op. Daarna komt Peter Tromp. Ondernemerszaken, leegstand, Raad Uis en Halterstraat. Genoeg om te bepraten. Rob Hartog, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland... afdeling Zandvoort, is onze afsluiter. Uh, aan het eind van het seizoen, hoe was het en hoe gaan we de winter door? Maar, uh, Cor Draaier heeft er deze keer weer de techniek en de muziek verzorgd. Gert van Kuik die heeft uh, de redactie gedaan... En we gaan nu praten met Rens van Pluspunt. Goedemorgen Rens. Ja, goedemorgen Ben. Dankjewel. Ja, nou uh, de, de, de pluspunt is natuurlijk een tijdje gesloten geweest tijdens uh, de corona. Uh, het begin, zou ik maar zeggen. Ja, zijn, is... zijn jullie echt helemaal dicht geweest? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, het jeugd- en jongerenwerk is eigenlijk tijdens de coronatijd gewoon doorgegaan. En uh, het pand inderdaad in, uh, in, in Noord en het pand in de blauwe Trem. Die waren inderdaad gesloten geweest. En dat, dat kwam natuurlijk voornamelijk omdat dat uh, ja, gebruik wordt gemaakt van vooral ouderen, de oudere doelgroep. Uh, maar sowieso, uh, Stichting Breed, zijn we helemaal niet uh, gesloten geweest. Het ging alleen op een andere manier door, zeg maar. En hoe, hebben jullie, uh, hoe zijn jullie met die jongeren dan verder gegaan? Ja, eigenlijk, uh, dat was wel mooi. Uh, in het begin... Uh, bleven alle jongeren natuurlijk netjes thuis... zoals dat uh, ook vanuit de overheid uh, gevraagd werd. En, uh, en dat, dat, dat ging een hele tijd goed. Op een gegeven moment uh, merkte je ook wel... ik weet niet of jullie dat zelf ook gezien hebben... dat de jongeren, ja, die, die, die ja, bleven steeds minder lang thuis... of in ieder geval wat eigenlijk ook logisch is. Uh, en konden er ook op een gegeven moment ook steeds meer. Dus eerst hadden wij dat we gewoon op, op straat waren... en de jongeren zeg maar, soms aanspraken op hun verantwoordelijkheden... En altijd natuurlijk een praatje van hoe het gaat. En uh, ja, uh, zo hielden we zeg maar het contact face-to-face uh, -face nog steeds. Maar ook gingen er gewoon heel veel online uh, uh, ja, opgestart worden. En dat is wel leuk, want daar heb ik zelf ook heel veel van geleerd. Uh, doordat, doordat we niet onze vaste activiteiten konden draaien... Uh, deden we, gingen we activiteiten online aanbieden. En dat was dat we bijvoorbeeld een jeugddonk avond organiseerden via een bepaalde... Uh, ja, Skype-verbinding. Mm -hmm. En dan konden we de jongeren inloggen. En dan konden we via die verbinding ook spellen, spelen. onderling met elkaar. En zo kwamen er altijd mooie gesprekken weer tot, tot stand. Werd dat, we... werd dat druk bezocht, die, uh, die, die Skype-bijeenkomsten? Nou, dat, dat moest een beetje komen. Het was wel mooi dat die combinatie er was. dat we ze nog steeds op, op straat soms tegenkwamen. En omdat we natuurlijk ook. iedereen heeft natuurlijk een mobiele telefoon. Op een gegeven moment ging dat rond. En uh, zo hebben we bijvoorbeeld ook een heel mooi uh, uh, FIFA-toernooi georganiseerd... samen met, uh, met Street Corner Worker Cas. Uh, en uh, ja, zo, uh, zo hebben wij eigenlijk uh, best wel eigenlijk wekelijks de jongeren gewoon... Uh, uh, ja, zijn we met de jongeren in contact geweest. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik wel heel erg blij ben, ben dat het nu beter gaat. Of in ieder geval dat er weer wat meer mag. En dat we onze activiteiten ook weer kunnen draaien zoals we dat uh, voor de coronatijd... Uh, Hadden, want dat is toch eigenlijk wel, daar, daar, ligt, het, dat, daar ligt de meeste uitdaging en mijn, mijn plezier eigenlijk. Ja. Dat ik echt met de jongeren bezig ben. Ja, ik, ik, ik begrijp dat, want het, het contact face-to-face -face is heel belangrijk, zeker ja. met jongeren. Ja. En daar, daar zit jij ook heel ver voor in. Uh, ja. Je zegt, we kunnen nu weer net, net als voor de corona, dat is een beetje, denk ik, uh, kort door de bocht. Want je moet natuurlijk nog wel die regels houden. Hoe, hoe doe je dat ja. binnen, binnen jullie groep als jullie bij elkaar ja. zijn? Nou ja, dat is wel uh, inderdaad wat je zegt. Het blijft natuurlijk nog steeds rekening houden met de regels. Um, nou bijvoorbeeld de chill-out. Dat is een activiteit voor de kinderen van groep 7-8. Voor alle kinderen van groep 7-8 uit Zandvoort. Dat is in de leeftijd van 10 tot en met 12. Die komen bij mij op de maandag en de donderdagmiddag van 3 tot 5. En die hoeven natuurlijk niet uh, de, uh, de afstand te houden zoals wij dat moeten. Dus daar is, best wel, uh, daar is het eigenlijk niet echt anders... ...zoals dat we, uh, voor de, uh, of we tijdens de corona moesten doen. Dus, de, dus die activiteit is een activiteit waar de kinderen kunnen komen bij ons. Wij uh, zorgen daarvoor een chill plek. Een plek waar ze wat eten, wat drinken hebben... ...waar ze een ruimte hebben, waar ze met hun vrienden en vriendinnen kunnen zijn. En wij bieden ook activiteiten aan als bijvoorbeeld een basketbaltoernooi... ...een pikspel een, een, een of een in de duinen. Uh, we gaan soms naar het strand. Uh, dus... Daar, uh, die activiteit draait eigenlijk gewoon weer net als. Uh, als, als, als Dat we dat altijd deden. Dan heb je het jeugdong, dat is op de maandag en de woensdagavond. Van 7 tot 10. Die, uh, die heeft in het begin uh, buiten plaatsgevonden. Uh, in de buitenlucht uh, gelden andere regels dan binnen. Ja. Natuurlijk nog steeds wel uh, coronaregels. Maar dat was eigenlijk heel leuk. Dat hebben we, dat hebben we tot aan de zomervakantie hebben we dat gedaan. Dat was mooi, want we hadden. Ja, Zandvoort heeft natuurlijk best wel veel uh, mooie speelplekken. Waaronder het skatepleintje, de, de, de Pana-kooi uh, bij de snackbar. Uh, in Noord is het een mooi kunstglasveldje. En natuurlijk de duinen waar je heel veel mooie activiteiten kan doen. Dus daar hebben we uh, leuke activiteiten gedaan. Voor elke keer wel gemiddeld zo'n 15 jongeren. 10 à 15 jongeren kwamen daar. En nu hebben we onze oude vertrouwde stek weer terug in de Blauwe Tram. Dus zijn wij weer uh, daar elke maandag en woensdagavond. En uh, daar, uh, daar, daar uh, ja, dat is de leeftijd tot en met 18 jaar. En die hoeft geen uh, onderlinge afstand uh, te hebben. Mm -hmm. Dus uh, wel natuurlijk nog steeds met ons. Dus wij moeten nog steeds als begeleiders <laughs> wel, wel uh, ja, erop letten dat we, dat we die afstand houden. En, uh, en ook onze vrijwilligers die daar natuurlijk bij zijn. En, uh, en, en ja, we moeten er wel gewoon op letten dat, dat dingen goed schoon blijven. Want het pand wordt nu ook weer gebruikt door andere groepen. Dus het is belangrijk dat op het moment dat wij weggaan... dat we het weer netjes, op... nou, dat doen we eigenlijk altijd... maar nog extra schoon achterlaten dan dat we, dan dat, we dat voorheen deden. Ja, nou ja dat, dat geeft uh, misschien een beetje meer werk aan het eind en aan het begin. Ja. Zie jij uh, de jeugd ook weer terugkomen? Want ik kan me voorstellen dat ook wat je zegt... in het begin bleven ze allemaal netjes weg. Ja. En nu uh, spreekt het weer rond dat er voor alle jeugdgroepen weer wat te doen is. Zie je ze in grote getallen terugkomen? Ja, zeker. Ze zijn heel blij dat we weer... Uh... Uh, ja, dat, dat we er ook weer zeg maar fysiek zijn, want ze wisten ons ook echt te vinden via de social media en de telefoon en Whatsapp, maar je merkt gewoon net als dat ik dat zelf ook vind, het contact en, en, en, en de verhalen die, die, die ze in de zomer mee hebben gemaakt, maar ook in de weekenden, dat is toch veel beter te delen als je elkaar gewoon ziet en je echt ook de emoties kan uiten zoals je dat ja, alleen kan doen als je fysiek met elkaar bent. Hebben dus, uh, nee, ik, ik merk wel echt dat ze zijn, uh, echt weer. Ze zijn, uh, ja, de chill out is nu weer drie weken begonnen. Want dat begint altijd als de scholen uh, weer mm -hmm. beginnen. Nou, die, die, die loopt storm. Daar, daar hebben we gewoon <laughs> elke middag uh, 20 tot 25 kinderen. Ja, die, uh, die behoefte is er dus wel hè om bij elkaar te ja. komen. Ja, ja zeker. Hey, um... Ja, zeker weten. Dus uh, jullie zijn eigenlijk alweer uh, vol on tour, met dan uh, een beetje begrensde mogelijkheden, maar daar, uh, daar komt iedereen wel uit, zeker de jeugd. Ja. En uh, ja. de, de begeleiders zijn oud en wijs genoeg om zich daaraan te houden. Hey, ja, um... ja. ja, zeg maar. Nee, inderdaad, nee, klopt. Ik, uh, ik, ik, ik wilde je niet in de reden van. <laughs> oh, nee, Ja, dat mag, <laughs> dat mag jij wel, Lorenz. Um, ja, dat mag je, wel. je hebt een aantal tijden en, en, en, uh, en activiteiten genoemd. Uh, je, uh, kan de jeugd dat ook uh, uh, terughalen op, op www.plus.nl of ergens anders? Ja, zeker weten. We zijn inderdaad uh, op, onze, uh, op onze website www.plus.nl. Maar wij hebben ook een jeugd en jongeren Facebook. Uh, die kunnen ze gewoon uh, intikken. Jeugd en jongerenwerk Zandvoort. En ook een Instagram account. En daar, ja, daar uh, vanaf die platformen daar informeren we de jeugd echt met... Met alle nieuwtjes, met alle nieuwe dingen. Want straks gaan we ook weer het tienerkamp of, uh, komt er ook weer een tienerkamp aan in het eerste ja. weekend van de herfstvakantie. Uh, nou, uh, we zijn weer bezig met Loesu met Pluspunt. Dat was een activiteit die we in de zomer ook hebben gedaan. In samenwerking met sportsurfers. Dat gaan we waarschijnlijk ook in de herfstvakantie weer terug laten komen. Uh, ja, zo zijn er nog een aantal dingen die uh, op de rol staan. En die, uh, die worden daar gepost en gedeeld. En... Uh, ...ja, sowieso vertellen we dat natuurlijk op onze vaste activiteiten... Ja. ...wat we allemaal gaan doen en wat er gaat komen. Nog één vraag. Uh, gezien de, de, de, de groep grootte, uh, mo moest, moeten mensen zich aanmelden voor uh, activiteiten... ...of kan je dat lezen op Facebook, hoe je daar uh, mee kan doen? Ja, nee, gelukkig hebben wij dat niet. Uh, het is een vrije... Het zijn de, de vaste activiteiten die in de week plaatsvinden zijn de chill-out en het jeugdong En dat zijn vrije inloopactiviteiten. Okay. Dus ze komen, ze melden zich wel even aan, dus ze schrijven hun naam op... Uh, ik ben er en als ze weggaan zetten ze een krabbeltje. Ik ben weg en okay. laten ze dat aan een van de begeleiders weten. Ze kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Niks moet en een hele hoop mag. Dus ze mogen meedoen aan activiteiten. Maar ze mogen ook gewoon met hun vrienden op de bank chillen. Of een potje pool spelen. Of een ja. potje tafeltennis. Of met ons in de, in de zaal. Uh, Trefbal spelen. Alles, alles mag. Alles mag. Lekker ontspannen. Rens. Ja. Uh, blij dat jullie weer uh, open zijn en uh, vol van activiteiten zijn voor uh, jeugd en jongeren de mensen en de, de jeugd kan kijken op de Facebook-site om, om mee te doen. Uh, ik wens je nog heel veel plezier, uh, toch in het, uh, in het, in het herfstseizoen, zal ik het zo maar zeggen. Ja, ja, en uh, ik spreek je later. Hartstikke bedankt dat wij uh, in de uitzending mochten komen. En uh, voor eens voor en nogmaals. Oké, okay, dag Rens. Tot ziens. Joe. Little diamond, I leave it all to you. Precious little. Precious Little Diamond van Fox de Fox. En uiteraard, we weten het al, de muziekkeuze van Cor. Uh, we gaan praten met Joke van Looij en het gaat over thuiscoach. En ik heb het idee dat zij nog wel wat vrijwilligers kan gebruiken. Joke, goedemorgen. Goedemorgen. Heb ik het goed? Uh, dat, dat heb je zeker goed. Ja, het zijn <laughs> altijd mensen welkom die uh, willen helpen. Ja, als je dat, uh, dat zo uh, zegt, hè. Wat moet ik mij voorstellen bij een thuiscoach? Het is een taalcoach, hè? Het, ah. Ja. Wat, uh, wat moet je je voorstellen? Er zijn natuurlijk, hebben zich in Zandvoort uh, in de loop der jaren vrij wat mensen met een andere uh, achtergrond gevestigd, Dus een uh, andere moedertaal dan Nederlands. En dat is uh, zeg maar redelijk uit de hand gelopen toen uh, die vluchtelingen allemaal binnenkwamen. Mm -hmm. En het idee is om ze een beetje te ondersteunen met het aanleren van de taal, maar dan niet in de school. De meesten gaan naar school, in ieder geval met de statushouders. Maar ze dan een beetje te helpen met het aanleren van de taal. En daar zoeken we dus mensen voor die één op één met iemand met een andere moedertaal dan Nederlands wil helpen. Moet je dan ook uh, de taal van degene die je helpt een beetje kennen of is dat helemaal niet nodig? Nou, dat is eigenlijk niet nodig. Het is uh, ondoenlijk hè? <laughs> om mensen te zoeken. Noem maar wat wat op het moment de grootste groep is. Er zijn mensen met Arabisch. Mm -hmm. Nou, het aantal Nederlanders wat Arabisch spreekt, is, is natuurlijk uitermate klein. Uh, dus dat is geen voorwaarde. Het is wel wat ik als voorwaarde stel voordat ik de anderstaligen uh, ga helpen... dat ze in ieder geval op school zitten... En een heel klein beetje al Nederlands spreken, want anders loop je als taalkoos loop je natuurlijk wel vast. Ja. Of, je, of je moet een verbindende taal hebben. sommigen spreken wat Engels. Nou, als de mm -hmm. taalcoach dan ook Engels spreekt, dan kan je, kan je natuurlijk ook wel uit de voeten. Maar daar let ik altijd wel op dat ik niet iemand aan iemand ga koppelen. Dat ik denk, van, nou, die kunnen er alle twee helemaal niks mee. <lacht> nee, dat zou wel heel erg moeilijk zijn. Maar ja, als je nu uh, van Arabisch naar Engels en van Engels naar Nederlands... dat is ook nog een opgave... Ja, maar, maar vaak dan spreken ze zowel de anderstalige als de taalcoach. Die spreken dan alle twee Engels. Oh, Oké, okay. en dan ga je niet door naar Nederlands? Nee, nee dan, als je drie, uh, drie weggetjes moet doen, dat wordt te veel. Maar er zijn verbazend veel Nederlanders die uh, Engels spreken. En ook wel aardig wat buitenlanders uh, wat die Engels mm -hmm. spreken. En, mm -hmm. en hoeft het helemaal niet op een hoog niveau te zijn. Eh, want je begint een, een nieuwe taal toch altijd heel... Laag hè? woordjes leren en een heel klein beetje voorzichtig af en toe grammatica. En het gaat er maar om dat je uit kan leggen, uh, nou pak een beetje wat is een stoel? Hè, als jij Arabisch spreekt en ik spreek Nederlands, probeer maar eens te zeggen wat een stoel is. Dus als je dan Engels kent, alle twee, dan wordt het simpeler. Ja, dan ga je, dan ga je een beetje de Engelse kant op. Um... ja. Het, is, het ja. gaat dus niet om, om hoogdravende gesprekken. Het gaat eigenlijk om, om uh, de, de eenvoudige dingen die in huistuin en winkelpraat uh, uh, gebruikt worden. Ja. ja, gewoon voor heel simpel, basic uh, aanleren in het dagelijkse leven een beetje te redden in het Nederlands. Heb, jij, de... heb jij een beetje overzicht hoeveel mensen hier, uh, er behoefte hebben aan een taalcoach? Op dit moment schat ik zo'n stuk of... ...die in de wacht staan. Uh, en, en hoeveel heb je er al, uh, al rondlopen? Nou, ik heb uh, ongeveer 70 koppels rondlopen nu. Zo, dat, is, dat, is nog, dat is best veel. Ja, dat is hartstikke veel. Ja. Maar er was ook heel veel uh, belangstelling om het te doen toen mm -hmm. de vluchtelingen net kwamen. En het was iedereen ouders gemotiveerd uh, om die mensen op weg te helpen. Maar dat is na verloop van tijd, heb dat dan toch weer wat weg. He, dus, en er melden zich nog wel mensen aan, hoewel het niet veel vluchtelingen zijn op het moment. Maar er komen op het moment alweer bijvoorbeeld veel mensen uit Turkije binnen. He, die spreken de taal ook niet, dus die zoeken dan ook hulp. Ja. Hey, die, uh, die mensen die de, nu, nu dit horen hè, en eventueel geïnteresseerd zijn... Uh, ja. selecteer je die of, of, of kan iedereen ja, binnenlopen? Ik ook, ja, ik doe altijd een intakegesprek. Mm -hmm. dan, uh, ja, dat ik er zelf een beeld bij heb van uh, wat voor persoon het is. En dan, uh, dat doe ik ook met de anderstaligen. En dan probeer ik, voor zover ik dat in kan schatten... Uh, te zien of het een goede match is. En, en, dat noemde je net koppels? Heb je wel eens koppels ja. die uiteindelijk dan niet bij elkaar passen? Een heel enkele keer gaat het niet goed. Maar ja. 99 van de 100 keer gaat het wel goed. En kan, kan je dan ruilen dat, dat je daar een andere coach ja, bij zet? Ja, ja, dat zeg ik ook altijd. Hè, van als je, want weet je, als je geen klik hebt met iemand. ...dan uh, leer je ook eigenlijk helemaal niets. Want nee. dan ga je er tegenaan zitten hikken om naar die persoon toe te gaan. Nou, als de, de taalcoach denkt, jeetje, daar komt hij weer. Daar heb je helemaal geen zin in. En de anderstalige denkt, jeetje, moet ik weer naar dat mensen? Dus dat werkt niet. Dan nee. uh, zeg ik dus altijd, nou, als, je, als jullie geen klik hebben... ...dan moet je het melden en dan uh, zoeken we iemand anders. Hoe gaat het, uh, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Je hebt een, een, uh, iemand, een anderstalige en je hebt een, uh, een taalcoach... Zoeken ja. die elkaar op? Gaan die met elkaar de straat op? Die, en uh, we, gaan, gaan ze winkelen? Kan. Je bent als staalkozen en ook als ander, anderstalig helemaal vrij. He, ik maak de koppeling en dan af en toe dan, dan, uh, koppelen zij wat terug naar mij van hoe het gaat. Of wat dan ook, maar in principe... Uh, Bepalen ze verder zelf hoe ze het doen. Dus er zijn mensen die gaan inderdaad samen naar de markt. Er zijn mensen die gaan samen kopen. Er zijn uh, mensen die gaan samen sporten. Uh, en zo kan je van alles en nog wat bedenken. Maar het is ook een heel groot verschil, zeg maar, wat het niveau van de anderstaligen is. En je hebt mensen die zijn hoog opgeleid. Die, die gaan veel eerder zeg maar, achter de boeken zitten. Hè? Want die willen dan uh, snel zo'n taal leren. En als je laag opgeleid bent... en heel veel van de, van de statushouders... die moeten dus boesten dus, en moeten nog dat inburgeringsexamen halen. En daar is de, de stok achter de deur weer... dat ze moeten weten wat ze voor de inburgering moeten weten. Hè? Dus Het is een heel vers, v, verschil in... Hoe je zo'n anderstalige benadert, dat is gewoon helemaal afhankelijk van het opleidingsniveau. Ja, dat is een. een, een bekijk jij dat of, of is dat een, een gegeven en een klaar? Nou, dat, dat bekijk ik, althans dat probeer ik te bekijken. Hè? Mm -hmm. dat, uh, en dus, uh, Mensen mogen ook hun voorkeur aangeven Ze ik een inte doen met een uh, Nederlander. Dan zeg ik van ja, wat, wat wil je? Een ongescholden of een beginner of een opgeleide? He, dat kunnen ze zelf aangeven. Sommigen zeggen, het maakt me niet uit. En anderen zeggen, nou ik wil wel liever iemand die wat beter opgeleid is. Dat zijn allemaal keuzes die ze zelf mogen maken. Ja. En dan probeer ik dat uh, een beetje te matchen. Nou, dat is best wel een taak. Hey, als je er al, al, al zoveel hebt, hè, zoveel, 70 koppels, en je hebt nog ja. mensen nodig... Waar kunnen mensen zich uh, aangeven, op, opgeven bij jou? Ja, dat kunnen ze. Waar? Het beste is even telefonisch af te, afspraak te maken. Dan uh, nodig ik ze bij mij thuis uit. En dan uh, uh, kijken we wat, uh, wat eruit voortkomt. En wat is het telefoonnummer? Uh, te, dat is uh, 023 571 2428. Dus mensen die geïnteresseerd zijn uh, voor het uh, doen van een taalcoach en naar een intakegesprek willen hebben, die kunnen uh, bellen met Joke 023 571 2428. Helemaal goed. Het zou fantastisch zijn, als zich, zich wat mensen bellen. Ja, nou, ik, ik hoop dat uh, uh, dit item voor jou uh, wat opbrengt aan nieuwe taalcoaches. Uh, bedankt oh, dat... voor je uitleg en uh, nou, ja, ja, veel succes ja. met taalcoaches. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Oh, the truth. We gaan praten met de Mark Drommel. Goedemorgen, ineens stond er een mini-paviljoen, mini-kiosk... op de boulevard van de Spar. En uh, daar is het nodige uh, over gezegd. Het blijft een week staan, het is een week open. Mark Drommel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, was dat voor jullie een verrassing, deze winkel? Ja, het was een, uh, een, een leuke verrassing. Een leuke verrassing. Dus jullie... Uh, hoe, hoe zien jullie dat? Uh, nou, wij, wij dachten dat de gemeente... Een, uh... Een, een pilotproject starten om een kiosk neer te zetten om te zien hoe het zou gaan met verkeersbewegingen, veiligheid, al dat soort dingen. Dus wij waren echt blij verrast. En dat, en dat was niet dus, zo? Uh, nee, achteraf hoorde dat het een uh, reclame stunt van een spar was. Maar goed, ook die is geslaagd. Ja, die reclame stunt is zeker geslaagd. Hey, opent dat voor jullie uh, perspectieven dat je dit gezien hebt en uh, misschien in het gesprek naar de, naar, naar de gemeente toe? Want uh, jullie zijn er druk mee bezig. Uh, er zou een onderzoek zijn. Is het al afgerond? Ik heb er geen idee van. We zijn er al een jaar of vier, vijf mee bezig. Ja. En nu dachten we dat, uh, dat er eindelijk een, een doorbraak zou zijn. Uh, iets wat teleurgesteld begrepen we dat de gemeente hier niks mee te maken had. En dat dit gewoon een, een hele tijdelijke pop-up uh, actie was. Nou, uh, pop-up vind ik al iets heel vrees, Want wij zijn echt voor duurzame, duurzame ideeën. En een, uh, een tijdelijke oplossing kan nooit iets duurzaams zijn. Dus vandaar uh, dat we een beetje verrast zijn en verbaasd. Ja, nu je dit. Ja, uh, dit uh, dat het is bijzonder, staat Ja, nu, nu, nu je dit gezien hebt hè, en, en uh, daardoor verrast bent, hebben jullie daardoor ook uh, een contact met de gemeente gelegd? Van uh, hoe kan dit en hoe gaan we hiermee om? Dat hebben we natuurlijk wel gedaan. We zijn heel benieuwd hoe dat allemaal geregeld is. Maar daar. Uh, nou ja, het enige wat we horen kregen, het is een, een pop-up, het is iets tijdelijks en het heeft niks te maken met jullie. Nou ja, ik zie een, een, een hele mooi verkooppuntje staan daar. Ik denk, nou, dat hebben wij ook, dus het heeft heel veel met ons te maken. Ja, nou valt dit onder economie en toerisme. Hè? Nou ja, toerisme dat is uh, de pop-up en economie zijn jullie. Dus dezelfde wethouder zou daar wat van moeten vinden. Ja, nou ja, we hebben er over drie weken een gesprek mee, dus we zijn erg benieuwd. Maar goed, ik zeg, wij, wij, wij ondernemers op, het, op de boulevard die vonden het echt een, een heel mooi initiatief. En ik denk dat heel Sandwoord die langs reed, dacht van, goh, dat ziet er gezellig uit. Daar moeten we er meer van hebben. Ja, het, het, het, het zag er ook leuk uit. Uh, is het met die kabel opgelost eigenlijk? Nou ja, die, die, die kan je oplossen, maar na een week is die weer weg. Dus ja. dan komen we weer uit op het uh, permanente van ons wat wij willen. Dan heb je dat natuurlijk niet, want dan zorg je dat alles gewoon wat beter, wat veiliger komt te liggen. Dus dit is eigenlijk ook weer iets van een blunder van het tijdelijke. Ja, dan krijg je natuurlijk alle, alle nuts en andere faciliteiten, kan je ondergronds leggen naar die kiosker toe. Juist. Het, het leeft dat nog zeer onder de uh, standplaatshouders. Uh, wat leeft bij ons zeer? Nou, of nu nog bij jullie echt leeft dat jullie allemaal nog een kiosk willen hebben. Want het is, het is verrassend stil nou, daar omheen. Kijk, het is, uh, nou, het is niet stil eromheen. Maar uh, bij sommige ondernemers leeft het meer dan bij anderen. Kijk, als je net een nieuwe kar hebt gekocht. Ja. Dan, uh, dan, dus, dan zit je niet zo op de, op de wip om iets nieuws neer te zetten. Maar als je net een kar hebt die tegen van mij zit teken, ja, Dan ben je toch wel benieuwd. Van, kan ik er iets, iets moois gelijk op uh, neerzetten wat blijvend is? Of moet ik weer met de kar heen en weer gaan rijden? Ja, nou, daar ga uh, ik natuurlijk niet uh, bij anderen van overoordelen. Nee, nou, dus er de, de, de, de zijn er inderdaad wel en er zijn er ook daar die het niet willen. En ik kan me ook heel goed voorstellen als jij een nieuwe kar hebt... dat je twee keer achter je oren krapt. want het zal toch weer een, uh, een investering ja, maar goed, worden. Uh, dan heb je ook natuurlijk een paar jaar meer bedenktijd om iets anders neer te zetten... en je kan zien hoe anderen doen en uh, van die fouten willen leren. Ja, dus dat ja. is ook een beetje een, een groeiproces. Is, is het een beetje de bedoeling, als het zo ver zou komen, dat het een geforceerd ding wordt? Dat de lui die zeggen van nou... Uh, uh, ik wil nu wel, want mijn kar is, uh, is oud genoeg. En ik ook luister, van, nou, ik kijk even de kat uit de boom, want ik heb toch geïnvesteerd. En mijn volgende investering uh, nou, uh, nou, laat ja, ik weet even het is, uitstellen. Het is heel simpel, ik heb natuurlijk zelf twee, twee wagens. Ja. Ik, ik kan het niet leiden om in één keer bom twee nieuwe neer te zetten. Mm -hmm. Dus, dus voor mij zou het wel fijn zijn om gewoon uh, ja, van de ene kar te leren... en de foutjes die je daar gemaakt hebt in de volgende kar te verbeteren. Ja, ja, dus om zodoende gewoon steeds een niveau hoger te komen. En ik denk dat iedereen dat wil. Ja, nou, ik heb uh, uh, met Weile Jaap Kroon daar een tijdje over gesproken... en een paar voorbeelden uh, daarvan gezien. Heb jij voor jezelf ook al een idee wat je wil, wil neerzetten dan? Nou, ik wil heel dicht bij mijn viska blijven. De, de, de, de locatie? Nee, nee, dus, dus qua, qua uiterlijk qua en uiterlijk, oh, okay. straling. Dus, dus het, uh, eigenlijk het enige wat ik wil schrappen is het heen en weer rijden. En, en dan snap ik ook wel dat we niet uh, een kar die in de wielen eraf moeten halen. Nee. Dus ik, ik ben ook wel, nee, dus ik ben ook wel bereid om een stapje verder te gaan. En dan hadden wij het al over uh, uh, openbare toiletten neer te zetten en dat soort dingen. oplaadpunten voor fietsers. Ik denk dat zijn allemaal kansen voor, uh, voor de gemeente ook om in te, in, uh, in te haken en eigenlijk mee uh, te pronken. ...dat Zandvoort een stapje vooruit gaat... ...en denkt aan de sociale voorzieningen. Ik denk dat dat een hele goede is als je uh, bij een kiosk... ...en of het bij jou is of bij je, ...maar zeker bij, uh, bij de meerderheid... ...een openbaar toilet en, en fietsenrekening neerzet. Dat, ...dat de uitstraling van Zandvoort wel gaat verhogen. Precies, kijk, en, en wij staan er elke dag... ...ik weet ontzettend goed wat er leeft bij de mensen. Mm -hmm. En ik denk, ja, als ondernemer wil je daar gewoon op inspreken... ...of, of inspelen. Uh, dat is gewoon een eerlijke zaak, lijkt mij... Ja, natuurlijk. En uh, ik heb er ook helemaal geen moeite mee om daar, daar eigenlijk een beetje geld in te steken. Het is alleen jammer dat we steeds uh, tegen een muur aan lopen. En, en is, is die muur niet te slecht? Hè? Dat weet ik niet. Nou, ik... Ik, ga uit, het, ik, natuurlijk, ik ga ervan uit dat het vroeg of laat wel zal gebeuren. Maar ze blijven maar onderzoeken naar, uh, naar, naar, naar moeilijkheden. En ik denk, en, en, dus dat horen wij steeds met die vergaderingen: ja maar dit, ja maar dat. En nu zien wij in één keer die Jos staan. Dus ik denk, ja, het kan dus wel. Dus eigenlijk hebben wij wel weer een beetje moed erdoor gekregen. Ja, misschien moeten jullie... De, de opinie lezen op het Facebook en, en weet ik wat al dat soort dingen. Dus zie ik alleen maar dat mensen het ook allemaal prachtig vinden. Dus ja, wie kan hier tegen zijn? Ik bedoel, iedereen rijdt wel eens achter ons op de boulevard. Ik zelf vind het ook niet prettig. Nee, nee. Nou ja, dat, dat Kijk, een, die, die, een, een, een nee, ding wat de tijd geeft. Ja? Dat, dat je eens een keer achter zo'n fisco zit. Ja, ik, ik, ik maak me daar niet zo druk over. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen... Ik maak me niet druk over. Sommige mensen dat, dat, dat, dat, dat lastig vinden. aan te roken. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het voor jullie lastig is. Het is uh, duurzamer als, dat je een, als je een vaste kiosk hebt. Mooier nog met nou. uh, faciliteiten. Uh, maar ja, ja. Ik, ik vraag mij toch af hoe dat loopt. Als je al zegt dat we er al vier jaar mee bezig zijn. En, uh, nou, uh, tijdens het, het, uh, dat de wethouder was, waren we mee bezig. Dat is nog langer geleden. Ja, dus, dus, dus je kan niet zeggen dat wij niks doen. En dan nee. maken we nu, nu hebben we helemaal een, een mooie portfolio gemaakt. Met gewoon eigenlijk allemaal tiental ideeën erin. Uitwerkingen van kiosken. Nou ja, maar... we hebben nu weer een nieuwe wethouder. Dus we beginnen gewoon weer helemaal opnieuw. Dat, dat gevoel hebben we een beetje. Maar goed, wij ja. ja, houden moed hoor. Ik, ik denk, het denk toch dat uh, de onderliggende... Uh dossiers toch wel opengetrokken gaan worden, want er zijn uh, bezocht, bezoeken gebracht aan, aan Den Haag en aan Katwijk en, uh, en noem maar op. Ja, maar goed, waar, waar hebben we het over? We hebben het kiosk. Ik bedoel, Zandvoort is echt niet uniek in de wereld, hoor. Dat nee. nou, vind ik natuurlijk wel met screen en al dat soort dingen, maar in, in Haarlem heb je ook kiosken. In Den Haag heb ik kiosken. Scheveningen. Ik niet, niet opnieuw het, het wiel uit te vinden in Zandvoort. Ik bedoel, het is allemaal Nederlands. Ik bedoel, die ideeën ga je toch gewoon één op één overnemen, lijkt mij? Nou, dat, uh, uh, dat lijkt bij meerdere van, je, van jouw uh, collega's. Alleen dan, dan stopt het weer een beetje in het gemeentehuis. Ja, nou ja, dus ik heb de hoofdvestiging maar ook hoofd, een beetje op Haarlem. Want daar hebben ze kiosk en het is uh, op ambtenarengebied één, uh, één club. Die heb ik af en toe. Dus ja, we houden het moed. Ja, het gaat natuurlijk via de wethouder. Hè? En uh, jullie hebben een, een nieuwe wethouder uh, die, die ja, jullie portefeuille ja. hebt. Um, en duurzaamheid is ook iets heel belangrijks bij de, bij de D66. Dus ja. Ik, ja, we zijn met ons papier, uh, kartof, uh, het is uh, is het, ons, uh, ons papiermateriaal zou ik maar zeggen. Mm -hmm. ga je een stap je wil steeds een stap verder gaan. Mm -hmm. En is die 5 liter diesel, die ik verstook niet, niet zo spannend, maar het is wel een, een, een mogelijkheid denk ik dan. als je die 5 liter diesel doorrekent over alle, strand, alle standplaats houden, dan wordt het, ja, ik, wordt het veel meer. Natuurlijk, het uh, is de wet van de massa. Ze hebben <laughs> ja. al die auto's die achter me rijden, die, ja. uh, die niet in een optimale stand aan het draaien zijn. Maar ook gewoon hele simpele dingen als koelkasten die langer heel blijven als die op de kast staan. Ja, tuurlijk. Een, een hele visbakfornuis, wat je eindelijk is een, een, een hoog rendement kan aanschaffen, omdat die niet heen en weer hoeft te rijden en dat die stil staat. Het zijn allemaal kilootjes die meetellen. Ja, het zijn dus een uh, tal van voordelen. En, uh, het is gewoon een spinnenweb. Je trekt een één draadje en de rest gaat allemaal meebewegen. En dat is gewoon gigantisch wat het gaat schelen. Ja. Maar goed, dat is ons voordeel. En ik denk, ja, het voordeel is niet alleen voor ons, maar ook voor iedereen die Stanford in komt rijden. Die achter ons komt rijden. Een stukje duurzaamheid wat je meepakt. Dus het is eigenlijk, eigenlijk ons idee pakt alleen maar winnaars. Dat dus je, je snapt gewoon niet waarom het niet eergisteren al geregeld is. Waarom we niet gebeld worden van, joh, voor, waarom zetten we niet alsjeblieft de kiosk er neer? Dat had ik eerlijk gezegd in mijn hart verwacht. Ja, nou dat is helaas uh, niet uitgekomen. Maar ik, ik zie nee. met jou uh, de voordelen en ook de uitstraling van, uh, van jullie plan. Dus ik denk uh, dat jullie met de nieuwe wethouder een goed gesprek moeten aangaan. En dan hoop ik toch dat uh, uh, jullie stappen kunnen maken, want het heeft eigenlijk al te lang geduurd. Ja, nou ja, ik het ik niet hard op zeggen natuurlijk. Ik wil niemand voor zijn schelen stoten, maar eigenlijk wel een beetje. <laughs> nou ja, je hoeft niemand voor zijn schelen te schoppen... want vier jaar over een plan is gewoon lang. Mark, ik uh, ja. wens jou heel veel plezier met je gesprek uh, met de wethouder... en ik hoop met jou dat er een, een uitkomst komt. Ja, ik, ik hoop het wel. Succes met het programma. Oké, okay, dankjewel. En misschien uh, hebben we elkaar over een half jaar een heel ander gesprek. Hè? Ik, uh, ik hoop het wel. Prima. Dank je wel. Bedankt, Goeiedag. Dag. Dag. You Ja, we zijn door het eerste uur heen en we gaan straks naar het tweede uur. En in het tweede uur gaan wij praten met Martijn Hendricks... over de voorbereiding voor de volgende periode... en de speerpunten van het coalitieakkoord 2022. En dan gaan wij kijken hoe het nu zit met de aankomende commissievergadering. Het reces is voorbij en de dames en heren kunnen weer aan de slag. Ik heb een hele mooie foto gezien van de nieuwe opstelling van de raadskamer, de raadzaal moet ik zeggen. Iedereen heeft zijn eigen stoel en zijn eigen plek op anderhalve meter. Dus misschien dat Martijn daar wat over kan vertellen. Daarna praten wij met Peter Tromp. Er komt een onderzoek wat wel 25.000 euro moet gaan kosten... over de leegstand in Zandvoort. We gaan eens kijken wat hij daarvan vindt. En aan het eind van het seizoen, en het begint nu een beetje zo... september, oktober, dan moeten de, de, de, de tentjes weer opgeruimd worden. De huisjes moeten weg... Uh, de strandpalviews mogen blijven staan, daar is nog wat onduidelijkheid over. En misschien kan Robert Hartog, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdelingsantwoord, ons daar iets over vertellen. Uh, dat zien we straks. Dan gaan we nog een plaatje draaien en daarna gaan we door met de boodschappen en het nieuws.